Er wordt onderzoek naar hen gedaan, maar het is niet bekend waarvan ze worden verdacht. Italië is bezorgd over de grote stroom vluchtelingen uit Tunesië. Volgens de regering zijn de afgelopen drie dagen... al zo'n 3000 asielzoekers aangekomen op het eiland Lampedusa. Ze worden nu naar detentiecentra gebracht. De Tunesiërs ontvluchten hun land vanwege de onrust die daar heerst... sinds president Ben Ali is verdreven. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken... vreest dat terroristen zich mengen onder de asielzoekers.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 Het Leids Cabaret Festival is dit jaar gewonnen door Gijs van Rijn. De 27-jarige cabaretier pakte de jury in met ingetogen theaterliedjes... die hij zelf had geschreven. Het publiek koos voor een andere winnaar, de Belg Lennart Maas. Hij werd door de jury omschreven als een originele troubadour. De finalisten gaan nu op tournee door het land. Het weer droog en eerst nog kans op mist. Later breekt de zon af en toe door. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden. Morgen eerst droog en bewolkt, in de middag en avond kans op regen. Het wordt dan wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN 47. Het is 13 februari 2011 en het is bijna drie minuten over zes. Dit is 4-7, nog een uur lang. En met een bijzonder, uh, bijzonder gesprek zometeen met een astroloog, Helena Koert. Die heeft mijn horoscoop um, uitgeplozen. Of ze heeft naar mijn sterren gekeken. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat zit. Uh, maar dat kwam door, uh, door Angelique, die, die zit bij onze BNN University. En die zei, Luc, ik ken een, een astroloog en die wil jou wel... Uh, ja, uh, onderwerpen aan een soort uh, horoscoop ding. Dus hij heeft hem uitgeplozen. En nu kreeg ik uh, gisteravond kreeg ik een mailtje van me Met daarin een, nou ik denk wel een vijf A4'tjes lang uh, uitleg van mijn, mijn hele leven eigenlijk. Stond daarin. Inclusief toekomst. En toen dacht ik, dat is leuk, daar gaan we wat mee doen. Uh, dus dat zometeen. Helena Koert Bas helpt. En Bas gaat de inwoners van Omme helpen. Dat is namelijk, uh, ja echt het... De, de, de, de, nooit er is nooit ergens zoveel criminaliteit geweest als in Ommen. Verschrikkelijk is het. En Bas gaat zo meteen de inwoners van Ommen helpen. Uh, diezelfde Bas wordt trouwens ook onderworpen aan een um, speed date. Uh, en Christel van Birnen University die gaat hem dan weer souffleren. Dus dat wordt grappig. En verder is gisteren Sint-Pieter aangekomen in Friesland. Uh, de mensen die niet in Friesland wonen, die kennen Sint-Pieter niet. Maar dat is eigenlijk een soort Friese Sinterklaas. Dat is allemaal zo meteen in 4-7. En we hebben ook nog Today's Finest. Deze week de crime-rubriek. Spannend verhaal. Altijd leuk zo op de vroege ochtend. En leuke muziek hebben we ook. Van Maroon 5 bijvoorbeeld. Dit is Sunday Morning. Twist to fit the mold. do we're still together when it ends Sunday Morning van Maroon 5. Het is 5,6 graden in Delen. Het is 6,3 graden in Heilo. En in Hupsel, geen idee waar het is, is het 6,9 graden. Goedemorgen. Het is 13 februari 2011. Je luistert naar Radio 1. En je luistert ook naar het programma 47 tot 7 uur vanmorgen. Met uh, nu tijd voor Today's Finest. Een mooi fragment uit uh, BNN Today. En het wonderlijke is, is dat dit fragment niet eens is uitgezonden. We hadden namelijk een gesprek opgenomen, de crime-rubriek, zoals we dat dan noemen. Met Melinie en Alleen uh, toen gebeurde er iets in Egypte. Misschien wel meegekregen. Net ook in het nieuws nog wat uh, nasleepje daarvan. Nou, en toen konden wij onze crime-rubriek niet uitzenden. Dus daarom in de herkansing. Ja, het is vrijdagavond en dat betekent uh, naast al het nieuws over Egypte ook uh, tijd voor, ons, m, voor misdaden met onze eigen crime-redacteur Malini Vazen. Malini, goedenavond. Goedenavond. En we hebben het over uh, de skimoord, de moord op Mike oost indian Die uh, werd een jaar geleden tijdens een skivakantie in Tsjechië doodgestoken. En de enige die daarbij aanwezig waren, waren zijn twee vrienden Ricardo en Ricardo...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 En zijn raadsman, dat bent u. Willem-Jan Ausma, dank. En uh, Dag, nou, dan. we horen hier vast nog wel iets van van deze zaak. Dank u wel. Absoluut. En dank Bedankt. ook Marlini Fase hier in de studio. En tot de volgende week. Tot volgende week. En die volgende week, dat is uiteraard volgende week in BNN Today. Aanstaande vrijdag is er weer een nieuwe crime rubriek. Uh, Hupsel, dat ligt natuurlijk in de achterhoek. Als je dat niet weet, dan ben je wel echt een enorme pannekoek. Bruno Mars nu. En just the way you are. So beautiful. And I tell it Just the way you are van Mars. Angelique is student bij de BNN University... en ook heel erg geïnteresseerd in astrologie. En ze vond dat ik ook maar eens moest onderworpen worden... aan een geboortehoroscoop. En die werd gemaakt door Helena Koert. Helena, goeiemorgen. Goedemorgen, Luc. Hallo, ik kreeg je mailtje gistermiddag. Uh, dat klopt. Met, een, met een, nou, een hele lange, uitgebreide geboortehoroscoop had je, heb je gemaakt. Ik vond het wel mee. Het waren gewoon een paar kernen die ik eruit heb gehaald. En uh, Kijk, een horoscoop is altijd een, een, een momentopname, een plaatje eigenlijk, jouw basisdruk. En vanuit die punten dan kun je gaan zien welke aanleg je hebt, welke talenten je hebt. En voor jezelf ook bepalen hoe ver sta ik nu. Okay. En dat is eigenlijk wat ik voor jou heb gedaan. En hoe... Sorry, hoe doe je dat dan? Is het dan dat je echt gewoon naar boven kijkt en te kijken hoe de sterren staan? Ik, ik weet daar niks van eigenlijk. Nou, als dat zou kunnen, dat zou helemaal <laughs> mooi zijn. Ja, dus, ja, lekker makkelijk. Nee, wat wij doen uh, is een horoscooptekening maken. En dat doen we aan de hand van de stand van de planeten. Vroeger ging dat anders, toen deden we dat met de hand. En nu hebben we allemaal een computersysteem. En ik zeg ook, je moet gebruik maken van moderne technieken. Ja. Dus aan de hand van jouw geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats, uh, die voer ik in, in het computersysteem en dan komt jouw geboorteplaatje eruit. Hm. Nou, binnen een horoscooptekening heb je planeten, huizen en tekens. En ik kijk welke verbanden er gelegd worden. Uh, astrologie kun je eigenlijk zien als een uh, de vertaling van de beweging van de sterren. Uh, terwijl astronomie eigenlijk de beweging zelf is. Ja. Nu zegt mijn vriendin altijd kwatsch, onzin, nonsens is het. Ja, ja, ik wil dat toch een beetje de wereld uithelpen. Als we bijvoorbeeld de boekjes nemen hè, van de story of, of noem maar op, dan leest iedereen dat. En voor een aantal mensen klopt dat. En dat kan ook maar voor een aantal mensen kloppen, want dat is de reden... ...waarom jouw geboortetijd zo enorm belangrijk is. Het mm. moment waarop je geboren bent. Want dat is een heel ander plaatje... ...als het totale plaatje wat je in een boekje ziet. Ja, ja want, want, want hoe kan het dan dat... Uh, nu, ...nu mijn, mijn geboortetijd is, uh, is 14 over 12 geweest... ...in Oldenzaal op 13 januari 1983... ...en hoe kan het dan dat, dat, dat, uh, dat sommige dingen uit die geboortehoroscoop... ...dat ik denk van, oh ja, dat herken ik heel erg... ...en andere dingen denk ik van, nee, daar heb ik eigenlijk niet zoveel heel veel mee. Hoe kan dat? Um, het is altijd een sterkte-zwakte-analyse. Een astroloog reageert ook op bepaalde punten als de persoon voor je zit. Dus mm -hmm. dan kun je inschatten, uh, zie ik dat wel terug, zie ik dat niet. We moeten altijd een keuze maken tussen heel veel mogelijkheden. Mm -hmm. En uh, wat ook vaak zo is, Luc, is dat eerlijk naar jezelf kijken... Dat valt ook niet mee voor iedereen. Ja, ja, dus ik moet eigenlijk gewoon even wat eerlijker naar mezelf kijken. Nee, vaak ik... is het ook een stukje bezinking. Je leest niet oh, ja, ja, ja. en dan herken je het niet en dan ga je over dingen nadenken... en dan zeg je van, hé hey, ja, op die manier zie ik dat weer wel terug. Ja. Heb je dus een gesprek met een astroloog, heb je direct feedback. Ja. Dus maar dat... doe je dat op deze manier dan natuurlijk niet. Nee, nee, precies. En, en want ik lees natuurlijk ook altijd de horoscoop in, in, in de metro... of de spits of ja. waar dan ook... Klopt dat ook of is dat wel heel erg globaal genomen? En, uh... Nou, dat is globaal genomen over een heel teken. Ja, dus dat precies. geldt voor alle, alle stieren, alle tweelingen, noem maar op. Ja. En dat kan natuurlijk nooit, er kan natuurlijk nooit een horoscoop voor iedereen kloppen. Dat is voor een bepaald gedeelte die daar dan op dat moment eigenlijk invalt. Ja, ja, dus dan, dan, dan, dan, dan klopt het misschien voor een, een, gemiddelde, een gemiddelde eigenlijk van, uh, nou ja, in, de, in mijn nee, geval... Nee, nog, nog niet eens. Het, het, het wordt gemaakt op, op 30 graden. Ieder teken uh, bestaat uit 30 graden. Okay. Maar die 30 graden kun je ook indelen in uh, tienden. Je kan steeds meer verfijnen. Ja. En daardoor kom je voor iedereen steeds dichter bij de waarheid. Nu hoorde ik ineens, uh, ja. een paar weken geleden, er is een nieuw sterrenbeeld bij. Heb je dat ook gehoord? Je slangen dragen, ja. bedoel je. Ja, ineens een nieuw sterrenbeeld. Nee, dat, dat is helemaal geen nieuw sterrenbeeld oh. en dat kan natuurlijk ook niet. Nee, want dat vond ik al zo raar. Ik dacht, er zijn er niet ineens een heel nieuw Sterrenbeeld bij. Dat kan er niet? Nee, het, uh, alles hangt eigenlijk af hè, van de tropische of de siderische zodiac, zoals wij die noemen. Zodiac is de dierenriem. Uh, in Europa werken we met een bepaald systeem. Mm -hmm. En dat is de tropische Zodiac. Yeah. Daar staat niet het uh, tekenslange dragen in. Werk je met de Siderische Zodiac, dan komt dat daar wel in terug. Maar wij werken eigenlijk met een cirkel van 360 graden, waar alle tekens in verdeeld zijn. Wat ik jou net zei, je hebt, wat ik zei, je hebt 12 tekens. Die verdeel je in 30 graden, dan kom je ook op die 360. Ja. Yeah. En dan is het natuurlijk heel lastig om nu ineens te gaan zeggen... van, hé, hey, ik hou zeven graden van uh, schorpioen over wat iets anders moet zijn. Ja, dat kan niet. Nee, het, nee. En op zich zijn beide systemen zijn gewoon goed. Het ene is meer psychologisch. Als we naar deze tijd kijken van slangen dragen... dan zeg ik, uh, het is eigenlijk meer spiritueel gericht. Ah, okay. ja, ja. Een volgende stap uh, om een stukje verder te komen in je leven... Ik, ja, jij hebt dus die hele gebo geboortehoroscoop van mij gemaakt. Heb, heb je dingen gezien waarvan je dacht van nou, uh, Luc, pas maar op of uh, let daar even op? Um, nou, in de, inderdaad met betrekking tot, uh, tot relaties. Oh ja? Ja, dat ik zeg van uh, jij hebt. Je zit goed in elkaar, vind ik. Maar wat ik belangrijker vind, op dit moment, is het, het stukje van jouw werkomstandigheden. De potenties die je eigenlijk in je hebt. Mm -hmm. die, die haal ik er niet genoeg uit. Um, het gaat om, om, om, om een balans, om een verdeling tussen de buitenwereld en tussen wat je zelf wil en wat je ook op kan brengen. Want je bent wel een mens. Ja. Dus ik werk um, te hard eigenlijk. Ja, ja. Herkende jij het stukje uh, dat je slecht tegen emotionele druk en spanning kan? Nou ja, wel, uh, want er stond ook bij inderdaad dat je dan uh, energiegebrek krijgt. Uh, geloof ik, hè? Ja, dat stond erbij. En ja. dat, dat, dat herken ik al een beetje inderdaad. Dat, ja, dat ik juist, uh, als ik heel druk ben, dan uh, denk ik uh, van... zou ik dan eigenlijk juist heel erg uh, heel veel uh, adrenaline wil hebben. Mm -hmm. Ja, maar daarna krijg je een terugslag. Mm. Maar je bent een persoon die gewoon een bepaald doel heeft in zijn leven. Uh, je wil gewoon iets bereiken, maar dat is ook wat in je plaatje ligt. En dat is omdat je mensen namelijk iets te zeggen hebt. En naarmate je ouder wordt zul je alleen maar merken dat dat sterker gaat worden. Hm. Wat ik ook wel echt, echt wel heel, uh, wat ik wel heel grappig vond... ik heb mijn vader daar nog even over gebeld. Er ja. stond namelijk ik lees even een stukje voor. Omstandigheden dwingen je vaak om je doelstelling te herzien. Je kunt in conflict komen met anderen... omdat jij niet de goedkeuring van anderen krijgt... op datgene waar je trots op bent... En, en dan staat er, deze tendens kan ook naar je vader wijzen. Deze kan op carrière- of gezondheidsgebied problemen hebben of hebben gehad. Nou, en vooral het laatste, de gezondheidsgebied heeft inderdaad wat problemen mee gehad. En, mm -hmm. en, en, maar, maar hoe komt dan juist dan, uh, dat aspect van vader naar voren in zo'n geboortehoroscoop? Hoe kan dat dan? Dat dat dan niet je, je, je, je vader en je moeder, die kun je uit je horoscoop halen. Ja? Als ik kijk naar het huis van de gezondheid bij jou maakt dat een direct verband naar je vader. Maar in datzelfde stukje staat ook jouw uh, carrière. En je kunt eigenlijk zo zien in jouw geval, Luc, dat uh, door beperkingen die je hebt gehad, heb je veel meer verantwoording op jezelf genomen, maar ook veel meer inzichten gekregen. Jij bent altijd anderen een stap voor geweest. Hmm. Door persoonlijke ervaringen. Anders was je misschien helemaal aan de rol of aan de zwier gegaan. Nee, dat, en dat, dat, is dat is prima, daar is niets mis mee. <laughs> maar je bent gewoon een mens met een bepaald doel. Ja, ja. ja nee, dat klopt wel inderdaad. Ik, en er stond ook in, inderdaad dat ik wat serieuzer was in, als kind al dan anderen. En dat klopt ook wel een beetje. Dat kon ik me wel in vinden. Uh, heb, je ook, heb je ook wel eens een, iemand een, een geboortehoroscoop gemaakt... Dat, wat, waarvan je echt dacht van... Jeetje, wat een, wat een negatief mens ben jij eigenlijk. Uh, ja. ja. En dan? Ja. Want dan maar dan he, vraagt iemand dat aan jou om, om dat te maken... En dan ga je dat dan ook zo vertellen? Hoe doe je dat nee, nee, wat je doet uh, is een sterkte-zwakte-analyse maken. En uh, wat ik dan zelf doe is kijken waarom iemand zo negatief is. Of waarom dat probleem er zit. Dat geef ik aan. En dan, kijk waar een plus is, is een min. En dat is ook in een horoscoop. Iemand is nooit helemaal goed en ook niet helemaal slecht. Dat is gewoon de wet van aantrekking. Dus wat ik dan doe is uh, over de positiviteit die er wel in zit om dat te gaan gebruiken, om de boel voor met, samen met die personen om te draaien. Hm. En dat lukt niet altijd. Nee. Want ik zeg altijd, iemand moet wel willen. Ik, eh, ik, vond, ik vond het leuk en boeiend om te lezen, die geboortehoroscoop. Geboorte ik heb wel echt even, echt even een kwartiertje goed doorgelezen... van wat er allemaal in staat en zo. En met boeiend. een persoonlijk gesprek erbij vind ik zelf dat het beter loopt... omdat je dan ook af kan tasten. Ja, uiteraard. Ja. Want je moet ook zien hoe ver staat iemand... Uh, wat kan iemand, noem maar op. Kijk, en dit is je geboortehoroscoop, maar er zijn natuurlijk vele vormen van astrologie. We, we, gaan, uh, we, gaan, we gaan je denk ik vaker bellen, Elena. Ja. En dan, uh, dan gaan we het ook eens een keer met de luisteraar proberen, want dat kan hè? Die kunt er ja, dat als je kan. Zo... En dan gaan we er gewoon iets heel leuks van maken. Ja. En wat ik jou nog even mee wilde geven, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Nou, we hebben tijd gehad. Ja, uh, voor jou, morgen Valentijn. Ja. Chocolade body paint. <laughs> Echt waar, chocolade bodypens? Ja, ja. Oh, Jeetje. En het moet van jou afkomen morgen. Oh ja, want uh, mijn vriendin die, uh, <laughs> die gaat niet aan hoor ik al. Oké, okay, nou, dan ga ik, ga ik nog even langs. We uh, waar haal ik nog chocolade bodypain vandaan? Dan kan ik, morgen, kan ik morgen nog wel halen natuurlijk op maandag. Jawel, gewoon chocolade fondue. Ja, oh, tuurlijk. Jij, en dan en, ben je gewoon maar creatief als je verder mee kan doen. Kwasje erbij, chocolaatje en dan uh, aardbeidje. Komt helemaal ja, goed, ja. Mee, hè. dankjewel. <laughs> Goeie tip. En, uh, en, en voor de luisteraars kunnen we natuurlijk ook in de toekomst allerlei leuke dingen aangeven. Precies. Want astrologie is een bewustzijnsproces, maar het is vooral de bedoeling dat we veel plezier van hebben met elkaar. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. We gaan jou... Uh, daar komende maanden vast uh, vaak spreken en dan, uh, dan, gaan we, dan gaan we die horoscoop van de luisteraars onder de ja, loep nemen. Dat is goed, Luc. Dat dan, doen we wel. Dankjewel en nog een fijne dag. Jij ja, een hele fijne dag. Ja, Tot ziens. Dankjewel. Het dag, dag. komt vast wel goed uh, met die fijne dag. Helemaal uh, uh, met Valentijnsdag, want ik ga eens even ergens kijken of ik pure chocola kan halen. Uh, Adel, wat toepasselijk ineens. Is in een liefdesfeer? Make you feel my love.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 Kan liefde zijn, dat is de Nederlandse vertaling van Adel samen met Paul de Leeuw. Make you feel my love, zo heet het origineel van Bob Dylan. En Adel heeft het dan weer gecoverd. Hele mooie versie. Um, Bas, die helpt de mensen, wat voor probleem je ook hebt. Hij schiet altijd de hulp. En deze week pakte hij zijn basbus en scheurde richting Ommen. Bas? Als het niet goed met je gaat, de basie helpt je. Hij staat altijd paraat, de basie helpt je. Bas? De mensen staan al in de rij. Hier ja, niemand helpt zo goed als hij. Bas die helpt je. Grote criminaliteit, uh, inbraken, autokraken. Nou, je kent het allemaal wel. Je verwacht het voornamelijk in uh, de Randstad, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Nou, en een beetje Venlo dan. Maar niks is minder waar. Het epicentrum van al die criminaliteit is op dit moment Ommen. En Ommen is een dorpje in Overijssel. Weet ook niet precies waar het ligt, maar daar ligt het. En uh, ja, werkelijk waar. Alleen maar criminelen, inbraken, mensen durven de straat niet meer op. Mensen kunnen niet meer rustig slapen. Uh, waakhonden worden gekocht, waakvlammen worden aangezet. Nou, alles maar om die criminaliteit tegen te gaan. Kijk, en ik ben dus onderweg om ze te helpen. Ik ga huizen beveiligen in Ommen de hele nacht. En uh, ja, dat doe ik dan. En ja, misschien kan ik nog een beetje een inbreker meepikken. fijn. Ommen wordt vanavond geholpen door mij. En we vechten tegen de inbrekers.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 Oké, okay, ja, je bent nu in het epicenter van de criminaliteit. Nou, moet je nagaan. Je voelt je nog wel veilig hier? Heerlijk. En het is nu behoorlijk rustig op straat. Ik heb het idee dat iedereen hun huis bewaakt, of niet? Nou, ik denk het ja, want het is niet normaal, niet zo stil hier in Ommen, maar nu dus wel. Ja, kijk, heel Ommen kan ik natuurlijk niet bewaken, want weet je, Ommen, grote stad, veel mensen, nou ja, metropool, zou ik eigenlijk willen zeggen. Uh, maar ik kan natuurlijk wel gewoon een tuintje gaan bewaken, dat gewoon één Ommenaar vannacht rustig kan slapen. Uh, nu heb ik hier een tuintje gevonden. En dan moet ik wel even klimmen. Er zit hier een, een houten deurtje. Nou goed, dat moet op zich lukken. Dan klim ik er zo overheen. Ja, ik sta nu dus in die tuin hier in Omme om te bewaken. En ik zie ook wel iemand lopen. En ik, volgens mij, ziet ze mij nu ook, heb ik het idee. Ze. Ja, hallo? Hallo? Sorry, wat moet ik in mijn tuin? Ik, uh, ik, ik, nou, ik kom je huis bewaken, eigenlijk.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 Hartstikke lekker, hartstikke fijn kopje koffie. Hey, en, maar jij, jij woont hier alleen in Ommen? Ja, klopt. Ja. Ik ben net begonnen inderdaad, hier in Ommen. Maar je voelt je wel veilig? Ja, nou, ik doe alles dus op slot. Ja, vanavond had ik wel even zoiets van wat doet die man achter mijn tuin? Ik was, we schrok wel een beetje. Ja, je bent toch alleen hier in Ommen? Nee, nee nou weet je, ik, ik blijf hier gewoon lekker een tijdje zitten. Ik zorg dat de boel uh, goed bewaakt wordt. 710... In de fucking ochtend en om wordt wakker en zo ook hier. Goedemorgen. hey, ik vind je echt, echt een gekke en, en vooral lieve om me na, dat is echt te gek. Ik heb lekker koffie gehad, die deken was lekker warm, dus ik heb, ik heb me en ja, het belangrijkste is dat je rustig geslapen hebt. Ja. En uh, misschien kun je een waakhond nemen of zo uh, voor de toekomst. Ja, ja, misschien doe je dat wel, zou ik even nadenken. Hey, ik ga weer verder. Uh... Een fijne, fijne, fijne dag vooral. En, en, en ja, probeer niet te bang te zijn en Ommen. Hey, nou, nou bedankt, jij ook. Goeiedag. Ik ga, weer, ik ga zo werken. Ik werk ze. Ja. Als Bas jou ook moet helpen, stuur even een mail: 47 at bnn.nl. 47 apenstaat bnn.nl. En dan komt hij vanzelf langs met zijn Basbus om je te helpen. Als Bas je helpt, dan komt altijd alles goed. In Friesland is Sinterklaas aangekomen. Hij heet geen Sinterklaas, maar Sint-Pieter. Het is eigenlijk niet Sinterklaas, maar hij is wel gearriveerd. Zo meteen weer. Van Stichting Brein Chasing Pirates, Nora Jones. Peter, ben jij de kapitein? Ja, je hoort het al, hè. <laughs> ja, we zitten er helemaal klaar voor hier in Den Haag. Ja, morgen is het namelijk Valentijnsdag, 14 februari, maar vandaag in Den Haag gaat het al helemaal los hè, met de Love -boat. Ja, de... Je, je hoort het op de achtergrond, de boot komt er al aan. Ja. We zijn de ballonnen aan het opblazen. De kussens aan het opschudden. En het gaat vandaag allemaal gebeuren. Wat, het, ga, wat ga je doen in Den Haag? Het wordt vandaag hier een dolblazen Valentijnsdag. Ja. En uh, ja, dat betekent eigenlijk voor alle geliefden in Den Haag. die hun liefde willen verrassen. Uh, neem, neem je geliefde mee naar, uh, naar de bierkade. bij Stichting de Ooievaart. Daar gaan we uh, samen met het korenhuis voor zorgen dat iedere geliefde hun liefde kan laten tonen aan, aan, aan, aan de vriendin of aan de vriend of de, aan de oma of opa. Het maakt allemaal niet uit. Ja. Dat, uh, het wordt een gezellige boel. Oké, okay, maar dat is dus, dus stel ik neem mijn vriendin mee naar, uh, naar Den Haag... Ja. En dan, dan ben ik daar op die kade en dan, dan, dan stop ik nou, daar in een boot? Dan, dan, dan bieden wij als stichting de Ooievaart een gratis rondvaartje aan. Aha. Natuurlijk niet een rondvaart van ander, anderhalf uur, daarvoor is het in de winter uh, nog iets te koud. Maar we gaan gezellig tien minuten aan een kwartier varen. En aan de kade hebben we allerlei uh, deskundigen staan... Op romansgebied. Uh, en dat zijn deskundigen die uh, liederen kunnen zingen. of die een snel gedicht kunnen maken. die een prachtig mooie foto uh, kunnen maken. Er staat een kelner die uh, een, een glas champagne schenkt. Yeah. En ja, voor dat soort uh, zaken moet natuurlijk wel een klein beetje betaald worden. maar de boot is geheel gratis vandaag. Hebben jullie dat vaker gedaan, op deze manier? Nee, dat, uh, kijk, het is eigenlijk het uh, opnieuw introduceren van Valentijnstag uh, in, in Den Haag. Wij zijn natuurlijk toch eigenlijk de stad van de liefde. Ja. Hè? Van de roze rumbonen en de rode wijn. Ja. Dat we dat, je kent het wel van de en de bier. Dat we dat, en ja, wat dat betreft, de finis van uh, uh, Shocking Blue. Dat we dat, dat, dat hoeveel meer romans willen we hebben. En, en, en wat nou, hè, als, uh, als, uh, als ik mijn vriendin meeneem en zeg van: Goh, zullen we samen op het bootje gaan? En dan zegt ze: Nee, dan breekt ze mijn hart op het bootje. Wat dan? breekt ze je hart, dan hebben wij hier uh, de deskundige mensen aan, aan, aan de kant staan... die jouw vriendin gaan overtuigen dat ze misschien juist het wel moet doen. <laughs> en uh, het is ook nog uh, mogelijk voor je vriendin als ze niet helemaal alleen met jou alleen in de bootje wordt. Wil. Om half vijf hebben we nog een andere vaart, oh. waar ze dan iets anoniemer aan boord kan stappen... En waar ze dan in een groep uh, door Den Haag wordt rondgeleid. Een drie kwartier durende vaart. Waar de zangeres ook meegaat. En waar dan ook nog een, uh, hoe heet het, een leuk verhaal verteld wordt. Ach, ik, hoor ik hoor het al. Ik hoor het uh, al. Ik het bij restaurant M hier aan het Groenwegje. De, de, de kade van de liefde. Ach, en, en, en daar kan je dan nog heel romantisch met z'n tweetjes gaan dineren. Ach, ik hoor het al. Het is echt de stad van de liefde, die deelt Den Haag En morgen helemaal. Maar Morgen helemaal, een maar. vandaag nemen we een klein voorproefje. Prachtig, dankjewel Peter en uh, veel plezier. Dankjewel, ik ga verder met de ballonnen blazen. <laughs> doe, doe maar. Wel een, wel, een vorm, wel een vorm van een hartje, denk ik hè? Absoluut. Oh prachtig. Dan gaan we voor zorgen. Schitterend. Dankjewel hè. Dankjewel. We're expecting you.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 Box. Oh and I'm so glad I'm not in school box So glad I'm not in school I said I'm Luke on five and my dad's Bruce Lee Drives me round and it's JCB I'm Luke on five and my dad's Bruce Lee Drives me round and it's I'm Luke on five and my dad Bruce Lee Drives me round and it's JCB I'm Luke on five and my dad Bruce Lee Drives me round and it's JCB Nislopi, prachtig liedje. De JCB Song. Bas van BNN University, je hoorde hem net al, van Bas helpt. Hij is echt een verstokte vrijgezel. 23, nog nooit heeft hij de liefde van zijn leven kunnen vinden. En iedereen bij BNN begrijpt dat wel, maar hij is daar zelf wel een beetje verbaasd over. Tijd dus voor hem om een leuk wijf te vinden. Uh, in Amsterdam ging hij speeddaten, maar dat ging niet echt van een leien dakje. En Christel, ook van BNN University, zat verderop en gaf Bas aanwijzingen over wat hij moest doen en zeggen. Bas zit er klaar voor. Volgens mij is hij flink zenuwachtig. En bang dat de dames hem doorhebben of het zendetje ontdekken. Daarom draagt hij ook een muts en echt een ontzettend dikke sjaal. Om deze een beetje te verbergen. Maar ja, volgens mij komt het wel goed. Nou, ik zie Bas niet, maar ik hoor hem wel. Hij gaat nu beginnen met zijn eerste spieping. Ja, nee, ja. Een beetje, nee, dat klinkt heel raar. Maar je heeft een beetje iets goeroesachtig. Goeroe? Wat zegt ze? Goeroe? Ja. Nou, hij zegt dat je goeroe bent dan. Ja, ja, ik, ben ook, ik ben ook jarenlang goeroe. Uh... Ja, dat dacht ik al, ja omdat je net uit Indië terugkomt zo. Nee maar, nee, maar het is wel leuk dat je dat zegt. Want ik kom net uit India. Ja? Ja. ja dat de... is gaaf. Ja, dat is echt heel gaaf. Ik heb een beetje rondgereisd. Of ging je daar nou ook echt om een beetje te mediteren? Ja, uh, ja. Mediteer, ja, mediteren wel. Maar dat is moeilijk hoor. Heb je wel eens echt gemediteerd? Nou, oh, ik zal wat klappen, nou. je wat geklappen, Maar dat moet jij aan niemand doorvertellen. vertellen. Oh. Nou, nu komt het verhaal hoor. Ik ja. maar ik woonde daar in een uh, zweefdorp. Jezus, wat een zweefteef, joh. Je aan... vindt het ja. toch niet leuk, hè, Bas? Meditatievorm, transcendent meditatie. Vet. Ja, en daarom was ik ook een beetje... Nou ja, ik vond daar wel een beetje iets van die uitschaling hebben. Oké. Okay. Ja. Vraag eens even of ze samen met je wilt maar... mediteren. Zullen we nu samen mediteren? Nou... Kunnen we proberen? Wat is je missie? Zo goed mogelijk zijn voor mezelf en voor andere mensen. Oh, wat klinkt het wel lekker? Oh, oh, wat je origineel dat? zeg. Oh. Ik vond het leuk. Ja, vond het leuk? Ja, ja jij leuk. ook. Ja, ik ook. Nou, ja. ik niet. Zie je nog verder? Ja, jij ook. Maar haar ga je echt nee invullen, hoor. Hé, hey, Pas, jij kan die dames echt alles wijs maken, hè? Uh, zullen we nu maar doen dat je dan een ex alcoholist bent? Ja. Nee, ik heb, uh, dat is wel een beetje bizar hoor, ik vond daar net zeg maar uit, ik heb, uh, laat ik dat maar gelijk uh, vertellen. Uh, zeg dat je een, een drankprobleem hebt of een alcoholprobleem? Een, een tijdje verslaafd geweest, en ik, ja, aan, aan alcohol, ja, en, maar ik ben daar nu weer uit, en, uh, en dus, uh, ja, weet je, ik heb niet zo heel veel. Ze ja. geloof je ja. gewoon. Ja, weet je, ik heb drie gewoon, nog, gewoon jaren. Drie, drie heftige jaren en dan kom je dan uit. En, uh, dat je geen rijbewijs meer hebt en dat je als, alles op de fiets moet ik doen? Ik heb nu geen rijbewijs meer bijvoorbeeld, die is gewoon afgepakt, ik doe alles op de fiets. Dat je god gevonden hebt en dat je nu naar de kerk gaat? Ik ga zo dus ook ook weer naar de kerk. Gek hè? Het gebeurt meestal als het slecht met je gaat. ja. Maar gaat het nu niet weer wat beter en Het gaat nu wel beter, me. Ze geloven je, boos, Volgens Hoorlijk mij wel. geloof je ook echt. Okay. Dus dan heb je de kerk niet meer nodig. Nou, jawel, daar, Dus dat vind ik nu heel ik Zeg strak. dat je nu een een biertje hebt. Ik, uh, ik heb nog wel een trek in een biertje eigenlijk. Maar ja, dat moet ik niet doen, hè? Bas. Bas, hoor je mij? Als je hem hoort, zwaar dan even. Ja, hij zwaait. Je opdracht is als volgt. Uh, je gaat haar vertellen dat je in de dierentuin werkt, Bas. En uh, als olifantenverzorger. Succes! Ja, goed. Ja, ja? Heb je het leuk? Ja, ik uh, vind het wel leuk, ja. ja? Nou, over het algemeen zijn het leuke mensen. Oké, okay, over het algemeen. Ja. Oké. Okay. Okay. En jij? Nou, ik heb uh, ik heb gestudeerd als uh, olifantenzorgster. Maar ik werk nou in de dierentuin. Oké. Okay. Ja. Tot ik dat is hartstikke leuk, want ik werk nou uh, bij uh, uh, als bij de olifanten. Het is echt hartstikke leuk. <laughs> ja, als verzorger of zo. Ja, als verzorger. In uh, Emmen uh, natuurlijk, want uh, daar is de dierentuin. Waar, uh, waar woon jij dan? Ja, ik woon nu in Emmen. Oké. Okay. Nou, nee, ja, nou, ik woon nu nog terecht, in Hilversum. Okay. Maar ik ga in Emmen wonen, want daar is de dierentuin natuurlijk. Ja. En dan ga ik naar werken. Olifanten verzorgen. Oké, okay. okay, leuk. Ik had olifanten verzorgen. Zeg dat je alles spaart ja, van olifanten. Ik spaar ook heel veel van olifanten. Oké. Okay. Ja, boeken en uh, beeldjes. Nee, maar echt heel veel dingen. Ik, ik vind olifanten echt heel erg leuk. Top GELACH Volgens mij uh, heeft ze je door, Bas. Hé hey Bas, je moet gewoon bij alle dames gewoon een jaartje neerzetten. Hè? Dan, uh, dan is het tenminste zeker dat, het, uh, dat er een soort van match uitkomt. Ja, zeker. Nee, die goeroe die was volgens mij wel helemaal fan van je. Volgens mij heb je die wel flink ingepakt. Is dat geen ja woord? Goed Sinterklaas is alweer een hele tijd vertrokken uit Nederland... maar in het Vries, Friese plaatsje Grauw vond gisteren de intocht van de Goedheiligman plaats. Althans, niet die van Sinterklaas, want daar doen ze daar niet aan, maar Sint-Pieter. Even kijken wie dat nou weer is. We bellen met Harald Kramer, de chef van het Sint-Pieter-comité. Harald, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij bent de parsechef? Ja. Wat is dat? Op de Hollands pers. Gewoon perschef. Oh perschef. Ja. De paschef. Ja, nu zie ik het ook, hè. Als je het maar opschrijft. Uh, Sint-Pieter, wie is dat? Een broertje van Sinterklaas, zoiets? Ja, zo wordt het gekskerend wel eens gezegd. Of tenminste voor um, eh, mensen buiten grauw die het niet, die het niet kunnen begrijpen. Mm -hmm. En je wil het even een, een minuut neerzetten en zeggen... ja, het is een broertje, maar dat, dat is niet het echte verhaal. hoor. Um, ja... Weet je het lang verhaal? Nou, nee, het kort. Ja, We hebben niet al te veel tijd, inderdaad. Maar hij, hij is een beschermheilige, toch ook? Het is een beschermheilige van, in dit geval, bij ons, uh, de vissers. Ja. Grauw was op het vissersdorpje vroeger. En uh, ja, je had dan in heel Nederland wel lentefeesten. Hè? Dus dan, dan ga je vieren dat de lente er bijna aankomt. Omdat je hoopt dat je een vruchtbaar seizoen uh, gaat draaien. Uh -huh. Nou ja, je, je had hier dus uh, de vissers die bijna weer met de boten erop uitgingen omdat het ijs uit de sloten raakt, et cetera. En dan, uh, dan hoopten ze natuurlijk dat het een goed seizoen werd. En de Heilige Sint-Petrus uh, werd erbij betrokken. En zo'n zo feest was er dan. Ja. En dan. En dan nu vieren jullie, wat vieren jullie dan nu? Ook met, met cadeaus en eigenlijk hetzelfde ja, op de. Ongeveer, ongeveer 50 jaar heeft een schooljuf uh, gedacht: van nou, dit is zo'n prachtige tra traditie, dat moeten we bewaken. Ja. En die heeft daar, die heeft een soort van plan, plan gemaakt, een, een, een passend plan. En uh, dat is uiteindelijk uh, toegepast voor kinderen. Dus het is echt een kinderfeest. En toen is ook een soort van uh, Sin Sinterklaas figuur uh, bedacht. En uh, dus hij lijkt ook heel erg op Sinterklaas. Alleen hij heeft uh, die witte uh, elementen is in zijn kleding dan, dan rood. Ja. Yeah. En um, hij zit op een paard, maar dan weliswaar een vrieze, uh, vriespaard. Vries ook, nee. Een zwart paard. Ja. Yeah. En hij heeft maar één zwarte Piet. Want Grauw is niet zo groot. Er wonen hier ongeveer voor 5000 mensen. Dus ja. dat is prima te doen met één <laughs> zwarte piek. Dus, dus, ik hoorde net dat in Oman was het uh, s'nachts wat onrustig. Ja. Maar in Grauw nu ook, hoor. Ja, precies. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Nou, dan, dan wens ik je een mooie, mooie Sint-Pieter. Okay, Dankjewel. Ik hoop dat je veel, veel cadeaus gaat krijgen van hem. En dan uh, um, 21 februari, hè, dan gaat hij weer weg. Dan is het een verjaardag en dan zwaaien we hem ook altijd uit. En oh, dat is ook een heel leuk. Dat hè, is hè, een keer voor dat de verandering is, ook ja. wel een keer goed, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Dank je wel, Dank je wel. <laughs> Oké, okay, tot dus ziens. Hoi. Hi. Zometeen, dit is De Zondag met Jeroen Snel. Goedemorgen, Luc. Ja, we gaan het hebben over antisemitisme. Ah. Zomaar eens. Nou, uh, ja. Het lijkt toe te nemen in Nederland. Dus oh, we ja? hebben een professor te gast die een boek heeft geschreven. En uh, nou, het lijkt me een interessant uur te worden. Dat denk ik ook. Zometeen. Dit is De Zondag. Tot volgende week. B -N -M. Hier is Milas Dekkers.